Keolis heeft geschommeld bij een aanbesteding die het vervoersbedrijf voor een laag bedrag won in de IJssel- en Vechtstreek. Dat meldt Follow the Money. Volgens het onderzoeksplatform sprak Keolis met een Chinese busbouwer af... dat de fabrikant niet zou worden vervolgd als de bussen uiteindelijk duurder werden dan afgesproken. Keolis concludeert nu zelf dat de regels niet zijn gevolgd. In Gorredijk in Friesland is vannacht brand uitgebroken bij een technische groothandel. Er stonden kliko's in brand. Uit voorzorg werden drie woningen in de buurt ontruimd.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 im EN Gut sprach es bringe die Erde diesen geben und Obstbäume die Früchte bringen, hier acht gemäß, die ihren Samen in sich selbst haben auf der Erde. Hier is pro... Brought...